Dat je nog luistert, dit is jouw CFM Zandvoort See it on air Met We Wilson of Steel, de one and only DJ Dion Sydney. Twaalf is zijn laatste plaatje in start Wie kun je het volgende uur verwachten De one and only DJ JK Dus pak nog lekker wat te drinken erbij Want zometeen Een uur lang, non stop Op jouw CFM Zandvoort DJ JK Tot 12 uur op jou 106.9 of 104.5 is dit. See